De prachtige bellet, ga in de stoel zitten, nemen een kop koffie en droom weg bij Dear Old Stockholm.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 ...natuurlijk op heel jonge leeftijd overleden. Nog hier van Rotterdam eh, ...moderniseerde de boel een beetje... ...stofte het af. Hij nam ook een dubbele ...ritmesectie voor pop... ...en jazz erbij. En dat, eh, dat resulteerde... Dat, ...dat ze aardig zwingend konden spelen... ...ook al in die tijd. Uh, een grote man... ...in het Metropoolorkest was natuurlijk ook... ...altijd Piet Noordijk. De Altsakse veneer Piet Noordijk... ...die uh, twee maanden geleden overleed...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 Dat, uh, u hoorde wederom het met de en hoe het anders kan klinken. Met die prachtige Braziliaanse stem van Isaline Kellister. En u hoorde ook een prachtige alt solo van Paul van der Veen. En Peter Thehuis op gitaar. Nou ja, wij hebben natuurlijk ook in onze omgeving in Haarlem, natuurlijk ook een prachtige zangeres die het Braziliaanse lied uh, zingt.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 is de Benny Splendid zien. Golson en Freddie Hubbard uh, samen in het kwartet. Wat je er allemaal niet van kan maken. van zo'n prachtig uh, liedje. zoals Netkin Collet uh, op zijn. heel rustige manier zong. Uh, de volgende is heel wat anders. <laughs> Ik ben er ook voor gevallen. En uh, voor, voor, voor. U zou zeggen: wat, wat heeft hij nu weer? Nou. Uh,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 en uh, dan gaan we dus even terug waar we hebben er net ook een stuk van deze cd gedaan. Benny Golson en Freddie Hubbard en het uh, nummer heet Stardust.